6 uur. Het nos journaal Jeroen Tjepkama. Hamburg blikt terug op geweldsexplosie van gisteravond. Nederlandse banken zullen stresstest doorstaan, verwacht Dijsselbloem. En Gorokowski doet de oproep voor andere politieke gevangenen. Het weer wisselt bewolkt en er trekken stevige buien over het land. Vooral aan zee met zware windstoten. Vanavond nemen de buien af. Morgen vrijwel overal droog en geregeld zon. En het wordt een graad of zeven. Het was een slagveld gisteravond in de Noord-Duitse stad Hamburg. De ontruiming van een kraakpand liep daaruit... op de zwaarste rellen in de stad in jaren. Duizenden demonstranten, veel uit extreem linkse hoek... gooiden met flessen en stenen naar agenten... die op hun beurt waterkanonnen, pepperspray en wapenstokken inzetten. Volgens een linkse organisatie raakten zeker 500 betogers gewond. Correspondent Wouter Meijer. Ja, Wouter, er zijn geen officiële aantallen bekend. Hoe komt de organisatie bij dat aantal van 500? Nou ja, die hebben geïnformeerd bij medische diensten in de stad en bij ziekenhuizen en zo zijn ze op het aantal gekomen. Het is een organisatie uit de linkse scene die bij demonstratie probeert om mensen te helpen die gearresteerd worden of gewond raken. Dus ze zijn ook niet onpartijdig, maar treft wel aan wat voor slagveld het daar gistermiddag is geweest. Ja, een ander aantal, een officieel aantal, 120 gewonden aan de kant van de agenten. Wat weten we over hun toestand? Ja, de, de politie die telt natuurlijk heel precies hoeveel mensen in hun gelederen gewond raken. Uh, 120 zijn dat er, 19 moesten naar het ziekenhuis. Eén van hen was gistermiddag bewusteloos uh, en moest dus bewusteloos naar het ziekenhuis. Uh, ik heb alleen geen informatie meer of hij of zij weer bij bewustzijn is. Ja, is het al duidelijk hoe dit nou zo uit de hand kon lopen daar? Nou ja, de lezingen verschillen natuurlijk helemaal. De politie zegt dat ze meteen bij het begin van de demonstratie... gistermiddag uh, werden bekogeld met stenen, flessen, vuurwerk. Daarom waterkanonnen snel hebben ingezet. Ook meteen mensen hebben opgepakt. De demonstranten zeggen dat ze helemaal geen kans hebben gekregen... om vreedzaam te gaan demonstreren, zoals was afgesproken. En dat de politie meteen al ingrepen door de zaak... ook meteen uit de hand liep. Terwijl het eigenlijk een vreedzaam protest... tegen de ontruiming van dat cultureel centrum had moeten zijn. Uh, wat wel vaststaat is dat Hamburg een heel groot probleem heeft... met dit soort linkerkers linkse demonstranten. Dit ging om een bezet gebouw... waar al twintig jaar een links cultuurcentrum is gevestigd. Eerder deze week... Er was een protest tegen de ontruiming van een aantal goedkope huurwoningen... die zo lang zijn verwaarloosd dat ze nu afgebroken moeten worden... En de mensen eruit gezet werden. Er wordt elke zaterdag in Hamburg gedemonstreerd... tegen het Duitse vluchtelingenbeleid. Hamburg heeft honderden mensen van het Italiaanse eiland Lampedusa in de stad. De linkse scene heeft die mensen in feite geadopteerd... en voert dus actie dat ze mogen blijven. Door al die kwesties dat Hamburg dus ook in de schijnwerpers... komen de mensen uit de rest van Duitsland, linkse actievoerders, naar Hamburg... En een flink deel van die mensen zijn ook echt uh, uh, radicale actievoerders... die in feite alles doen uh, om de politie te grazen te kunnen nemen. En de Hamburgse politie is daardoor ook weer behoorlijk geradicaliseerd. Hè. Veel agenten hebben er eigenlijk genoeg van... dat ze zo vaak in het weekend moeten werken... dat er zo vaak geweld is, dat er zo vaak gewonden vallen. En als bij de politie het bericht rondgaat... dat er tientallen agenten gewond zijn... zijn ze ook meteen een stuk minder vriendelijk tegenover die demonstranten. Ja, heeft de Hamburgse politiek al gereageerd op die rennen? Naar de regering in Hamburg, die is van de SPD, van de Sociaaldemocraten... die steunen dus de politie, dus in feite hun beleid. Ze roepen zelfs de burgers nu op om hun solidariteit... met de politie te laten zien. Hoe men dat moet doen, is niet helemaal duidelijk. Maar ik zag gisteravond op Twitter heel veel mensen... die kritiek hadden op het harde optreden van de politie. Maar minstens zoveel reacties van mensen die schrijven... kan dat linkse tuig niet een keertje ophoeple... want die maken onze hele stad kapot. Dus de tolerantie van de, zeg maar de gewone inwoners van Hamburg... laakt langzamerhand ook wel op. En aan de andere kant de Groenen. Die hebben nu, uh, een extra vergadering van de commissie Binnenlandse Zaken aangevraagd. De partij De Linker die zijn heel kritisch tegen de politie. Maar goed, die zitten ook in de oppositie, hebben veel aanhangers onder die actievoerders. En die vinden dat het recht op demonstratie hier in gevaar is. En dat de politie veel te hard heeft opgetreden gisteren. Dankjewel, Wouter. Nederlandse banken zullen de nieuwe Europese stresstest doorstaan. Dat verwacht minister Dijsselbloem van Financiën. De ECB neemt op dit moment de boeken door van 130 banken. In de instantie neemt die test uiterst serieus, zei Dijsselbloem in tv-programma Buitenhof. De ECB en de reputatie van de ECB als toezichthouder is ook in het geding. En de ja. ECB is zich daar zeer van bewust. Als het nu weer niet goed gaat en een jaar later valt er een grote bank om... die net getest is door de ECB... dan is dat voor de reputatie van de ECB dramatisch. En daarmee ook voor het vertrouwen wat beleggers blijkbaar kunnen hebben... in het Europese toezicht op banken. Mogelijk doorstaan niet alle 130 banken de nieuwe strenge test, zei Dijsselbloem. Hij benadrukte dat de test bedoeld is om zwakke banken op te sporen.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 Onder grote mediabelangstelling heeft de voormalige Russische olieticoon Michael Gorokovsky vanmiddag een persconferentie gehouden in Berlijn. Twee dagen geleden kwam hij vrij na een gevangenschap van tien jaar. Consulent Geert groot -Koerkamp. Geert, hij had al laten weten niet actief te willen worden als politicus. Had hij ook geen politieke boodschap? Uh, nou, in zekere zin wel. Hij heeft gezegd, uh, ja, ik ga niet, uh, niet, niet de actieve politiek in. Uh, dat zou ook wat moeilijk zijn, zolang hij in het buitenland zit. Maar hij heeft gezegd, ik ga me wel inzetten voor politieke gevangenen in Rusland. Uh, eerst en vooral doelt hij dan daarbij op, op de man die samen met hem ook is veroordeeld. Uh, uh, dat is zijn zakenpartner Platon Lebedev. Die heeft geweigerd om, om gratie te vragen. En waarschijnlijk gewoon blijft zitten tot zijn termijn volgend jaar afloopt. Maar er zijn meerdere mensen ook uh, in het kader van, van die, die zaken tegen zijn olie bedrijf Yukos die, die nog vastzitten. Uh, maar hij zegt, er zijn ook mensen uh, ja, buiten deze kring die ook uh, aandacht verdienen en daar wil hij zich uh, gaan inzetten. Dus hij zal zich meer op het mensenrechtenvlak gaan begeven dan uh, in de echte politiek. Ja, maar is hij wel van plan om de oppositie te blijven steunen, ook financieel? Uh, nee, hij heeft gezegd... Uh, kijk, ik, moet eerst, ik, ik ben nog maar net 36 uur vrij. Uh, ik moet eerst even rustig bekijken hoe de wereld in elkaar steekt. Ik wil mijn familie uh, zien. Ik heb een schuld aan hen uh, te vereffenen. Uh, en, en, en, en dan zal ik langzamerhand gaan kijken... wat ik in de toekomst uh, met mijn leven zal gaan doen. Maar één ding kan ik wel vertellen... Uh, hoewel ik nog geen duidelijk beeld heb van mijn financiële situatie. Ik heb genoeg om van, uh, voorlopig van te leven. Dat is geen probleem. Maar ik zal niet meer de, de, de, de financiële middelen hebben om politieke partijen in Rusland te gaan financieren. Nou werd voor zijn veroordeling uh, werd hij gezien... als potentieel een gevaarlijke politieke tegenstander he, van Poetin. Heeft die tien jaar cel daar nou definitief een einde aan gemaakt? Nou, ja en nee. Uh, aan de ene kant... Uh, ja, hij zit nu in Duitsland. Hij heeft een visum voor een jaar. Een Schengen-visum. Uh, het is niet duidelijk... of en wanneer hij weer terug kan gaan naar Rusland. Uh, het zou dus kunnen zijn dat hij... nu heel lang in het buitenland zal blijven. En dan is het natuurlijk sowieso moeilijk om... om actief in de politiek te gaan. Wat hij dus ook heeft gezegd dat hij dat niet wil voorlopig. Uh, dus op dat vlak zal hij geen tegenstander zijn van Poetin. Maar je, kunt, je ziet nu al aan de manier... waarop hij in het Westen in Duitsland is onthaald. Hij is echt onthaald als een... als een staatsman bijna. Uh, en je kunt je heel goed voorstellen dat hij... op Allerlei uh, internationale fora een, uh, een belangrijke gast zal zijn. Denk alleen maar bijvoorbeeld aan het Economisch Forum in Davos in, in Zwitserland. Waar, die, waar, die, uh, uh, nou, waar het heel goed mogelijk is dat hij zal worden uitgenodigd. En ook een belangrijke keynote speech zal kunnen houden over Rusland. Men zal hem zien als een hele belangrijke autoriteit als het gaat om Rusland. En in dat opzicht uh, ja, is hij nog lang niet uit het, uh, uit het gezicht van Poetin verdwenen. Dankjewel. Geert groot -Goerkamp.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 In Egypte zijn drie seculiere activisten veroordeeld tot een zelfstraf van drie jaar. Volgens de rechtbank hebben ze deelgenomen aan een illegaal protest. Ook zouden ze agenten hebben aangevallen. Het zijn de eerste veroordelingen onder een nieuwe wet die vorige maand van kracht werd. Volgens die wet moet voor elk protest waar meer dan tien mensen aan meedoen... toestemming gevraagd worden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sport. Ajax heeft zich met een overwinning bij Rode JC gekroond tot winterkampioen. De Amsterdammers bogen in de slotfase een 1-0-achterstand... om in winst door twee treffers van de 17-jarige Jairo Riedewald... debutant in de Eredivisie. Een hele nieuwe ervaring voor de jongeling. Ja, dat is natuurlijk leuk. Ik, ben, ik blijf nog steeds wel een verdediger. En uh, ja, vandaag moest ik mee naar voren. Toch iets ombuigen van die 0-1-achterstand of 1-0. En uh, ja, het is gelukt. Ajax loste met de 2-in-overwinning Vitesse af als lijstaanvoerder. De Arnhemmers kwamen gisteravond niet verder... dan een gelijkspel bij Heracles Almelo. Op dit moment spelen PSV en ADO Den Haag, de laatste wedstrijd voor de winterstop in Eindhoven. en die houtkamp. Is de spanning terug in de wedstrijd? was maar waar. Nee hoor, die is na een half uur spelen in deze wedstrijd. We hebben nog een minuutje of 7-8 te gaan. Was hij al weg. Een penalty voor PSV, een rode kaart voor keeper Coutinho. Locadia scoorde de penalty. Toen was eigenlijk de wedstrijd gespeeld. ADO met 10 man. Locadia maakte 2-0. En daarna is er hoegenaamd niets meer fatsoenlijks gebeurd. Een hele matige saaie wedstrijd waar iedereen zit te wachten op het einde van de wedstrijd van Scheidstad van Zieken. 2-0, PSV leidt tegen Aardu Den Haag. Dank je, Andy. We hebben nog twee wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. FC Groningen, NEC 5-2 en Ahead Eagles. FC Utrecht 2-1. Tottenham Hotspur wil Louis van Gaal aanstellen als hoofdtrainer. De bondscoach staat nog tot en met het WK van volgend jaar... onder contract met de KNVB. De club uit Londen wil hem het liefst per direct aantrekken... waarbij een combinatie met het werk als bondscoach mogelijk is... Als Van Gaal pas na de zomer zou willen komen, stelt de club een interim manager aan. Voor Tottenham Hotspur verloopt het seizoen volgens nog teleurstellend. Na een grote nederlaag vorige week tegen Liverpool werd trainer André Villas-Boas ontslagen. Igor Sijsling heeft opnieuw de KNLTB Tennis Masters op zijn naam gebracht. De titelverdediger was in Rotterdam in drie sets sterk voor Jesse Galoen. Door zijn winst mag hij zich ook Nederlands kampioen noemen. Het verschil maakte hij vooral in de eerste set waarin hij een ijzersterke indruk achterliet. Alles wat ik wilde dat lukte. Uh, ik probeerde aanvallend te spelen en, uh, en dat, dat ging heel erg goed. Maar op het moment dat hij mij onder druk had kon, kon ik uh, nog counteren met een uh, passing. En, uh, ja, het ging heel snel de eerste set. En bij de vrouwen was Kiki Bertens de sterkste. Ze was in de finale een maatje te groot voor Olga Kaliusnaya en won in twee sets. Bertens keerde in Rotterdam terug na een enkel operatie. Ze kan daardoor pijnvrij aan het nieuwe jaar beginnen. Naast de overwinning genoot ze daarom vooral van dat herstel. Het feit gewoon dat ik nu weer op de baan sta en weer wedstrijden kan spelen, ik denk dat dat wel het fijnste gevoel is. Ja. Het was niet, uh, dit toernooi was niet mijn prioriteit. Eigenlijk was het Australië. en uh, ja, Ik ben alleen maar blij dat, dit, uh, dat ik dit wel heb kunnen spelen hè. en dat ik dus een week eerder een toernooi kon spelen. Nog een keer de hoofdpunten in Hamburg geven de politie en demonstranten elkaar de schuld van de zware rellen van gisteravond. Honderden mensen, betogers en agenten raakten gewond. Nederlandse banken zullen de nieuwe Europese stresstest doorstaan. Dat verwacht minister Dijsselbloem van Financiën. En de vrijgelaten Russische oudzakenman Gorokowski heeft in Berlijn een oproep gedaan... om de politieke gevangenen die in Rusland nog vastzitten niet te vergeten. Tot over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 Studio Itzada. Hey, mooi overhemd. Maar uh, heb je het niet koud? Nee, nee joh. Hoezo? Ik, uh, ik zie geen wit boordje. No shirt. No shirt? Maar wat dan wel? There's no shirt. Like no shirt. Onzichtbaar, maar onmisbaar onder je overhemd. Ga naar noshirt.nl Je auto verkopen. Waarom zou je betalen als het ook gratis kan? Adverteer op de grootste online automarkt. Autoscout 24. De nummer 1 van Nederland.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 Electro World presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon. Want alleen Miele heeft dwindels, CapDosing en Powerwash. Daarmee was het u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Electro World. Beste selectie, beste service. Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op neefit.nl slash easy. Dit is Radio 1. VPRO. Studio Itzerda. Luisteraars, dat is lang geleden. Zie ik daar een vertwijfelde blik van herkenning in uw ogen? Die stem? U was toch van Studio Itzerda? Inderdaad, vrienden van de radio, ik was die warme stem... waarmee Studio Itzada drie jaar lang bijna elke week begon en afsloot. In die goede oude tijd toen radio nog slow kon zijn. Misschien herinnert u zich zelfs onze laatste uitzending. Alweer ruim een jaar geleden. Met zilte tranen en een droef hart... nam Team Itzada toen afscheid van u allen... en twee weken later, de kerstboom stond nog binnen lagen ze allemaal in de kaartenbak van het arbeidsbureau. Sexy onbemiddelbaar. Sindsdien is er van hen weinig vernomen. Jacqueline Maaris, Remy van der Brand, Martin Minkema en Gerrit Kalsbeek. Hoe zouden deze vier creatieve, toch afgedankte radiofanaten zijn vergaan? Leven ze nog? Wonen ze in Kikkerland? Spreken ze elkaar nog? Baden ze in wilde of leven ze in de goot? Hoe was hun 2014? Vandaag, vrienden van de radio... vandaag presenteer ik jullie een Studio Itzada edition speciaal... over de mensen achter de radiolegende, één jaar later... is in service Ja, goedemiddag. Ik ben op zoek naar Martin Minkema. Kent u die? Nee, niet, niet Maarten. Martin. Nee, ook geen Martin. Martin Minkema. Wat zegt u? Nooit van gehoord? Oh, nou, dan zoek ik even verder. In ieder geval bedankt. Dag. We begonnen onze zoektocht in de hoofdstad van Noord-Holland. Ergens aan de rand van de A9, in de kelder van een afgebladderd bedrijvenpark... treffen we oud-presentator Marten Minkema. De eerste maanden na zijn ontslag probeerde hij nog zijn kunstjes... aan diverse radiostations te slijten. Maar zijn kleine jongen moest naar school en heeft ook nieuwe schoentjes nodig. Net als mevrouw Minkema. Dus begon hij met zijn gouden stem een nieuwe carrière. Hier bij de klantenservice van PCU Media Infotainment. PCU Media met klantenservice Martin Minkema. Waarmee kon ik u vernieuwd zijn? U moest een kwartier wachten. Geef ik door een afdeling klachten. Waarmee kan ik u vernieuwd zijn? Uw Mediabox doet het niet. Wat zegt u? Helemaal dood? Om u verder te kunnen helpen, heb ik uw klanten benodigd. 359699. De heer Poepjes op de rukbalkade in Goest. Klopt dat? Oh, Poepjes. Excuus. Heeft u de handleiding bij de hand? Ja. Ziet u de checklist links? Ja. Nee, die hele grote letters links. Ja. Kijk je mee. Nummertje 1. Zit de stekker in het stopcontact? Ja. Nummertje 2. Daaronder. Ja. Staat de mediabox ingeschakeld. Ja. Schakel je hem eens uit. Ja. En aan. En weer uit. En aan. En uit. Aan En rustig mee. Doorschakelen. Graag aan. Uit. Aan. Uit. Ik zet u even in de wacht. je media in met kondensuur, Minken, maar waarmee kan ik het niet zijn? Goedemiddag, ik ben op zoek naar Jacqueline de Maris. Het was moeilijk haar te vinden. Jacqueline Maris. Wat zegt u? 27 jaar lang was ze in dienst bij de VPRO. En talloze nationale en internationale radioprijzen heeft ze daar gewonnen... met haar buitenlandreportages. Heeft u misschien een nummer of is er misschien iemand anders... die wat meer uh, over haar weet te dus vertellen? Maar al die medailles en bekers brachten haar weinig... toen zij dankzij het kabinet Rutte Wilders op straat kwam te staan. Iets met kooien. Hmm, nou... Ik Ondanks alle mooie beloftes bleek haar netwerk slechts te bestaan uit een gezin. En om haar geliefde in leven te houden, trekt ze de hele planeet over... om voor uitzinnig publiek te vechten in ijzeren kooien. Wheel, Op leven en dood. Van Wekas tot Bangkok veegt zij als een moderne gladiator de vloer aan... met alle kooikarpers die haar trachten te weerstaan. Bij de boekmaker staat zij bekend als de Deathly Dutch, alias Jack the Snake. Now let's go inside the cage. Oh, oh, oh. In dat jaartje heb ik me hartstikke goed gered. Hier is Nederlandse vrouw? Ah, oh, dat is een zootje. Als je die fucking fast, Fury in wel een gebroken tat, Een blauwe oog een gebroken kaart. Right, here we Mijn arm op de keel gedrukt en mijn peuken met mijn vuist. Bah, bah, bah, bah. yeah, yeah. Cut, dangerous. En dan zie je nog voor Laurel Borst. Goedemiddag. Ik ben op zoek naar Remy van der Brand. Remy van der Brand hadden we snel gevonden. Na het verdwijnen van Studio Itzada... kon zij moeilijk de draad weer oppakken. Wat zegt u? De kerk? Met steun van God en de kerk... heeft ze haar uiteindelijke roeping gevonden... in kinderdagverblijf kiekeboek. Protestant of katholiek? En daar slijt zij haar dagen tussen spenen en luiers... met het koesteren van Nederlands hoop en toekomst. De jeugd. Nee, ma... Nee, nee, ma, nee, ik ben op mijn werk. Ja, straks. Ja, doei. <kluisteren> nee, nee, ik zei toch dat ik op mijn werk ben. Nee, ja, je hoort die kinderen toch? Luister, luister dan. Nee, ma, je weet waar je bent. Nee, op de bovenste plank. Ja, dat potje. Dat potje met dat groene etiket. Ja? Oké. Okay. Daag. Jezus. Ja, hallo. Goedendag. Ik ben op, op zoek naar Gerrit Kalsbeek. Ik heb gehoord dat hij hier ergens in de buurt woont. Kent Schemmen. je hem? Oh ja, die kent iedereen. Ja, ik weet niet of hij nu nuchter is of, of dat oh. er... Met ja. veel moeite vonden we Gerrit ja. Kalsbeek. Die was er ergens in, in het oorland, daar in zijn garage daar... daar uh, uh, een uitgebreide speurtocht bracht ons in de diepe binnenlanden van het Friese buitengebied... en daar troffen we deze radioman in hart en lever aan in een vervallen garage... voor een gedateerde computer en een bijna lege fles Berenburg. In zijn hoogtijdagen won hij de prestigieuze tegelpersprijs, afdeling Achtergrondreportage. Nu drijft hij slechts zijn vrouw tot waanzin. De reden is um, om dat de Aas van mijn Pisse schön warm wordt... Dat smaakt ze toch? Oh, oh, ja... Jezus, zit je dan weer naar die vieze porno te kijken? Pas op die Berenburg. Ja, god En een beetje erbij te suipen de hele dag zeker. Wat doe je hier de hele dag? Ja, dat is gewoon research. Een beetje drukken zeker. Ah, eh, Een beetje research, vlik het op maar met je vieze dikke scheidresear. Het is helemaal zeg geen research. Nee, wel, ik ben een uh, project. Gadverdamme. De Reunie. Hé, hey, oude Een jaar later brengen wij de mensen achter Studio Itzedait weer bij elkaar. Voor het eerst. Hey, hoe gaat het met je? Zouden de vonken er afspatten? Zoals vroeger? Ah. Of zijn ze voorgoed uit elkaar gegroeid en hebben ze Malkander niets meer te vertellen? Ik ben tegenwoordig uh, ja, een soort kunstenaar. Hè? Ik doe uh, projecten met, met uh, lichaamstaal en uh, ja, dat soort dingen. Ah, ja, ja, nee, het gaat wel goed. Ik... Uh... Uh, pedagogisch hoofdassistent ben ik, ja. In de vechtpoort heb ik het heel erg ver gebracht. Ik ben een stralende ster aan het entertainmentfirmament in Binnen... maar vooral het hele verre buitenland. En ik bied eigenlijk alles. Nou, ik ben dus nu senior customer controller... bij een groot mediabedrijf met internationale uitstraling. Als verrassing. En om de druk te verhogen inviteren we ook mental coach... Gert-Jan Jochert van bureau Mindboost... Hij zal in een intensieve sessie beoordelen wat er over is van het oude team It's Soderna. U heeft de keuze om te falen of te slagen in Nederland. Dat is een keuze. Dat kunt u bepalen? Yes! Dat doet de overheid niet voor je. Ze regelen al veel, maar dat doen ze niet voor je. U kunt bepalen of u succesvol wordt, ja of nee. Dat is uw geluk als u over geluk mag hebben. Ziet zie toekomst voor mijzelf en mij. Weet je, dan denk ik van, jij gaat het maken. Er is iets gebeurd bij je. Het is van je hoofd naar je hart gezakt. Ja! TV Edserdam. Het is half zeven, hier is de Itzada nieuwsdienst met De Wereld in 30 seconden. De kerstman die drie weken geleden met zijn snorfiets inreed op een groepje zwarte pieten, deed dit in een vlaag van verstandsverbijstering. Zo verklaarde hij vandaag voor de rechtbank in Zwolle. Ik werd beschimpt en beledigd en toen werd het me zwart voor de ogen, aldus de verdachte. Hij ontkent met klem dat er sprake zou zijn van racisme of antiracisme. Premier Wilders zei gisteren in het tv-programma RTL Late Night... dat hij de schandpaal een passende straf zou vinden... voor de dader van deze laffe aanslag op het Nederlandse culturele erfgoed. Dan lever ik de rotte eieren en tomaten... want die snorfiets kwam overduidelijk van links, al dus de eerste minister. Het provinciaal bestuur van Noord-Holland heeft een prijsvraag uitgeschreven... om een nieuwe naam te vinden voor de gooi- en vechtstreek. Het publiek wordt opgeroepen een naam te verzinnen... die beter past bij het rustieke karakter van de regio... Het agressieve imago van deze streek heeft een sterk negatieve invloed op handel en toerisme. Zo concludeerde onlangs een studie van de lokale Kamer van Koophandel. De provincie had eigenlijk al gekozen voor de naam Hollandse Heuvelrug. Maar commissaris van de Koning Martin Bosma maakte vandaag bekend... de naamskwestie toch aan het volk te willen voorleggen. Dit waren de actuele hoogtepunten van vandaag. Straks om zeven uur meer nieuws in ons uitgebreide bulletin. It's er -da. It's er -da. De visstix van Broco in en Molenschot, zo stijf van de kabeljauw. Oh, oh, oh, die visstix staan op knappen. Geen gebrokkel, maar een stevige beet. Wat zit die vistikbom voor visstick? Je kan ze recht op je bord zetten zonder dat ze inzakken. Een stuk die staat als een huis. Ja, broco ze bruin. Dat zet zoden aan de dijk. Aha. Nu bij elke gaat een gratis vissticker. Oh, leuk vissticker! Oh, waar is mijn tweede sok nou weer? Oh. Is ook altijd uw tweede sok soep? Ja. Kook dan dikke strip sokken met streepjes van karamels. Bij elk paar karamels sokken krijgt u drie sokken, zodat u er altijd eentje als reserve kan gebruiken. Nou, dat is handig gezegd, nou kan ik altijd goed gebruiken. 1, 2, 3 sokken. 1, 2, 3 sokken. Ze brengen jou geluk. Niet één sok, niet twee sokken, maar drie sokken. 1, 2, 3 sokken. 1, 2, 3 sokken. Nee, ja, dag kan niet meer stuk. Bij Karamels zit u nooit meer om uw sok verlegen je lief, ik krijg een schok. Bent u ook zo geschokt? De Wild Elektronica, voor al uw draadbreuken en kortslijfdingen. Even een tikje, ik krijg een oplouwijf. De Wild Elektronica, voor als er een draadje bij u los zit. Ik ben totaal de draad kwijt. De Wild, die krijgt elk apparaat in een wit weer aan de praat. Geweldig, hij doet het weer. De Wild elektronica, fantastisch. Dadelijk bij TV Itzerda. Na dit programma, de kleuterclub met Remy van der Brand. En aansluitend het paardenfluisterhoekje met Jacqueline Maris. En om 12 uur vannacht Gerrits G-Spot. TV Itzerda, het houdt nooit op. De kamer wordt verduisterd Een ieder zit gekluisterd Zeer goed bekeken en beluisterd Daar komt hij, toont oprecht interesse Hij kletst nooit uit zijn nek Hij voelt aan de finesse En is altijd in voor een goed gesprek hey. Dus uw gastheer Martin Minkema. Ja, yeah. ja, yeah, yeah, yeah. Welkom, welkom, welkom bij Studio Itzada. Het is kerst 2014 en uh, ja, met 100% Itzada. Maar dan anders, want zeg nou zelf: Studio Itzada alleen op de radio, dat was zo 2013. Nee, Itzada is terug op TV. Kijk mee via radio1.nl. Webcam of via de VPRO-site vpro.nl. Daar het nieuwe is er daar, dat nu nog nieuwsier. Euh, met streaming, euh, wat zeg ik, floating news is. En we hebben vandaag in de aanbieding, ten eerste... historisch hitschrijver Steffi van der Noord. Woeie! Kom erbij, Steffi, kom erbij. Je, Want, hallo. Ja, We hebben een diepte interview. En wat zit er nog meer in het vat? Sterkok Sietzke van Weerden gaat het Woeie! ons vertellen. Wat voor heerlijks uh, ga je hier live en actueel is voor ons maken? Nou, de lamsboot zit al in de oven. Die heb ik vanochtend Los daar wat? al ingezet. En daarbij komt patatesbraaus met aioli wat ik hier live ga maken. Wat wat ga je maken? Aioli met patatesbraaus. Ah, voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor de kerst? Voor de kerst. Ja, dat ga je doen. Dat ga je doen. Nou, uh, Siske, dat klinkt heerlijk. Ik zou zeggen, ga je gang. Uh, Alles staat klaar in de studio. Daar achter je de oven, de koekenpan. Je vind je ze er niet meer op. Um, Hé, wie hebben we daar? Dat is die. Die die binnen de oproep alles kan. Ja. Maar wat je ook het beste kan is. Naaien. Ja? En ik ga een live cursus geven. Ja, we gaan vandaag een. Woehoe! We gaan vandaag een pet naaien. Een... voor de winter: een pet van een... rood fluweel. Ik heb het meegenomen. Kijk. Oh, Een pet van rood fluweel. Daar gaan we zo aan beginnen. Gevoerd. Ja, gevoerd ook, maar kijk, eerst moet de buitenkant helemaal... Ja, de, de klep en alles... En, uh, nou, we gaan het allemaal meemaken. Dus gaan we zo beginnen. Geweldig, geweldig. Nou, we gaan ook aan het werk. En we hebben nog een hele speciale gast, een mystery guest. Die zit in een grote kartonnen doos, hier in de hoek. En straks, straks, dan zal die de huid springen als een duvel in een doos Uit een doosje, maar eerst moeten we raden wie het is, hè? is moet wie het is. De eerste vraag dan maar. Mystery guest. We spreken het volgende af. Als u beroemd bent, één klop. Als u heel beroemd bent, twee kloppen. En als u wereldberoemd bent, drie kloppen. Beroemd! Nou, dat. Beroemd! Ja, twee kloppen. is beroemd dus. Ja, inderdaad. Nou, er wordt een hele beroemde gas in een doos. Kan iemand een glaasje water voor mij binnen schuiven? Goed, maar eerst de Steffi van den Hoort. DG! TV. Itzerda. Steffi, Steffi van der Woord. Oh, pardon. Oh, dat had ik even niet door. Steffi, hitschrijver. Je bent een groot voorbeeld voor ons allemaal hier bij Itzerda. Want je bent ooit ook bij de VPRO vertrokken. En het heeft geen windeieren gelegd. Je bent een hitschrijver geworden van, van historische boeken. Ja, de historische hitschrijver. Ja, Eeuwelingen heb je geschreven over 100-plus-jarigen. Een ja. van mijn bestsellers. Ja, ja. Liefde in Oorlogstijd. Met verhalen over bloeiende liefdes in de Tweede Wereldoorlog. Uh, en uh, verleden jaar schreef je Vonk. Verscheen Vonk van je? Ja. Een noodlottige liefde ondertitel. Dat ging over. Maar zo noodlottig ging het niet met de verkoop. Nee, met verkoop Een noodlottige niet, nee. liefde was het. Ja. Een crime passionel. passionel moet ik zeggen. De, de, drie eeuwen geleden in 1713 in Nijmegen, waar je woont ook hè. Waar gebeurt het verhaal? Waar gebeurt het verhaal? Vonk uh, is vertaald in 18 of was het 28 talen? 18 talen en ik heb net de Mongoolse versie uit. Goed, je hebt de, de, de, de Mongoolse, de Mongoolse versie? Och. Een Och. noodlottige liefde. Dat weet ik niet in Mongols. En je hebt de Boele Breedkamp-bokaal ermee gewonnen. Andere, onder, ja. ja. ja. Zeg, um, um, en, maar het speelde dus in, in, in Nijmegen. dus dat, die, dat, dat vond ik dat boek over die, over, over die noodlottige liefde. En je woont in Nijmegen. Ja. En dan ga je eeuwen terug. Zeg maar, je, je, je bent in archieven bezig en dan ga je ja. eeuwen terug. Ik heb een dossier gevonden. En een vier centimeter dik dossier over een, over een liefdesmoord. En, nou ja... Die, die oude stukken, die lieten mij niet meer los... zoals de hoofdpersonages in deze criempassionnel elkaar niet meer loslieten. Je ja, ja. moet je voorstellen dat er 300 jaar geleden... 301 jaar geleden, pardon... Ja. Um, op de Grote Markt in Nijmegen een vrouw stond met haar minnaar. Een moeder van vier kinderen. En haar man is opgevist uit de Waal met dolksteken in zijn buik. Wat is er gebeurd ja. op het schavot? Um, dat fascineerde mij. Ik dacht, ik moet helemaal weten wat er gebeurd is in dat... Hele bijzondere dossiers zaten zelfs liefdesbrieven. Die hebben gediend als bewijsstukken, 301 jaar geleden. En um, hele bijzondere brieven ook. En een met bloed ondertekend document zat er ook bij. Dus ik moest ja. alles weten, wat is er gebeurd? En um, nou ja, het heb ik gereconstrueerd in dit uh, bloedstollende boek, kan je wel ja. zeggen? Je schrijft zo beeldend... Het is net alsof je gewoon bij die mensen in de huid zit. Onder die huid zit bij die mensen. Ja, ja ik ben echt in die mensen gekropen. En uh, dat kon ook, omdat die, dat hele dikke dossier... dat bevatte heel veel getuigenverklaringen, liefdesbrieven enzovoort. En daardoor wist ik zo'n beetje wat er toen gebeurde. Ja, zeg maar, je, je bent sindsdien... Ben je dus, uh, dus, dus, dus, je, bent, je bent nog eens een keer die archieven ingedoken... toen het boek was uitgekomen, Vonk. En dan ben je een beetje heel anders bezig. Ja, ik moest natuurlijk een beetje ja. afkikken van het succes. Wacht even, en... dit, dit boek waar je, u aan schrijft bent... Is nog, niet, is nog niet uitgekomen, maar we willen het nee. eerste zijn. Ja. We willen ja. het eerste zijn om erover te spreken. Waar gaat het plek. over? Ja, ja. nou ik, ik wilde graag een verhaal vinden in de archieven. Uh, dat kon tippen aan het verhaal van Vonk. Want die liefdesmoord die, uh, die liet mij niet meer los. en uh, ik, heb, ik denk dat ik nu een verhaal heb gevonden... dat daaraan kan tippen. En dat is een landlopersliefde in 1804. Landloper, landloperij. Ja. ja, het is het uh, liefdesverhaal van een um, uh, twee landlopers, eigenlijk een onmogelijke liefde. Dat zijn altijd de beste verhalen, natuurlijk. Hè. Mogelijke liefdes die zijn vrij saai. Een onmogelijke liefde. Tussen een, um, een Joodse jongen van twintig met één oog. En een. Um, uh, gereformeerd meisje van 25. En ze zijn eigenlijk allebei zo'n beetje verstoten... en ze zwerven door Nederland. En die landlopers... Die, uh, ja, die leggen heel wat kilometers af, kun je wel zeggen. Want ze gaan echt van Groningen naar Zeeland... en Noord-Holland. Ze komen overal. Ook wel een beetje een romantisch leven, als je het zo over En ze blijven bij elkaar. Maar ze kunnen niet met elkaar trouwen... want hij is Joods en zij niet. En uh, uh -huh. Ze kunnen eigenlijk niet met en niet zonder elkaar. En dan... Op een gegeven moment dan gebeurt er iets en dat ga ik nog niet verklappen want het moet natuurlijk ook weer een bestseller worden dit um boek. Dat, ja, dat is het. Gaat het? Precies, ja. nou ja, En dat, dat, dat wordt uh, uh, het is een hele spannende plot. Er gebeurt iets, iets ja. onmogelijks. En ja. toch gaan ze dat samen overleven. Zeg, die, die landloperijen, want je, je duikt helemaal in persoon, je duwt helemaal in tijd. Als jij door Nijmegen loopt, bijvoorbeeld, dan, dan zie je waarschijnlijk die, die, die, die, die, die, die oude tijd helemaal voor je. Je leeft er dan bijna in. Hoe, hoe, hoe, hoe, ging, dat dan, hoe ging dat dan vroeger? Er waren mensen die liepen door, door het land heen. En die, die proberen werk te vinden overal. Ja. En wat was het voor leven? Nou, ik denk, ik, ik denk een, um, een heel hard leven, maar ook een heel mooi leven. Met heel veel uh, vrijheid en, en rondlopen. En um, nou ja, zoals ik al met Fonk uh, heb geprobeerd een boek te schrijven, is dat gelukt is natuurlijk, want is net ook de Finse versie is ook uit, um, een, een boek heb geschreven ja. over een onmogelijke liefde. Ga ik dat met dit boek ook weer doen? Goed. Dini, hoe gaat het met de muts? Even een spel... Ik heb nu de... de partjes... gespeld. Uit de speldendoos. En je ziet het, allemaal partjes. Daarvoor heb je pi nodig. Dat heeft mijn zoon eerst thuis uitgerekend. Want pi heb je nodig om de omtrek... van de cirkel te berekenen. En van hoeveel parten je moet knippen. En hoe breed die parten van onderen moeten zijn. ja. Dus dat ga ik nu um, knippen. Zie je, want drie hoekjes, drie hoekjes heb je dus op het je op het, met het... Ja, ja, ja met, dus een, met, met, pet, een denk maken. maar aan ja? dan... Um, God, die bestaat toch uit allemaal driehoeken. Nou, dus dat zet je dan aan elkaar. Ja. Dus um, zometeen gaan we eerst even rijgen met de... Uh, naalden en de spelden uit de Ja. Yeah. En daarna gaan we aan de naaimachine. Yeah. En dat moet toch vrij snel... Um, moeten we dat hier kunnen doen. Ja, yeah, die staat er ook, die naaimachine. Kijk, patroondeeltjes yeah. had ik al yeah., voorbereid. Zoals yeah. je hier ziet. En, <nup56> yeah, yeah, en um, yeah. ja, daar gaan we beginnen. Yeah. Kijk, dus dan zet je ze zo met de goede kanten op elkaar. Ja. Yeah. Dat is les 1 in het naaien. De goede yeah. kanten op elkaar... Mm -hmm. Want anders dan heb je natuurlijk later de naden aan de buitenkant. Of je hebt de lelijke stof aan de buitenkant. En de mooie aan de binnenkant. Dus daar begint het mee. Kijk, en dan vorm je van die padjes vorm je een, een cirkel. En dan straks met bijpassende voering. Ik denk, we hebben rode stof. Ik denk dat we dan een beetje groenige voering doen. Ja, ja. Goed, of goed? ja. Dit is dan voor hoofdmaat 58. Ik heb zelf. Ja? Onze mystery ja. guest die wordt een beetje, oh, uh, wordt een beetje nee? onrustig. Nee, nee, ja, en ik ben nog Richting bezig. Eentje, vraag. Ik ben nog uh, bezig. Moet u, misschien moeten we hem even vragen stellen. Waar. Ehm. Ik een vraag stellen voor onze mystery guest. Bent u een, een man één klop, een vrouw twee kloppen? U bent u een man? Ja. Yeah. Juist. Nou, dat klopt. Uh, Dini, ga verder hoor. Dus ja, misschien ja, dan ben je ja. even rustig. Ja, ja, nee, ik ga gewoon door, want ja, anders komt het niet af. Ons, ons broende Nederlandse ja, man, die nee, zit er nee. nog Kijk, in. Het kan wel, ja? een pet naaien. Ja? In, een, uh, in een uur. Hoe lang duurt deze uitzending eigenlijk? Die duurt wel? al zeven uur. Ja. ja. Oh, oh, maar nee. ik, ga je ja, dat in? Je hey, Sitschke, Sitschke, hoe onze, onze topkok, hoe gaat het daarmee? Ja, het gaat heel goed. Het gaat om bij de aioli dat boel echt goed pakt, Dat het echt een smeuïge substantie wordt. En de... Het gaat erom dat je de eieren dus echt van tevoren... echt ervoor zorgt Aha. dat die even uit de koelkast staan. Dat de temperatuur niet te laag is. Oké. Okay. Echt slow food, hè. Dat uh, denkt daaraan met liefde <laughs> en aandacht. Zeg, uh, Stephanie, we hadden het over landloperijen. Ja. Zeg, je landlopers vroeger, hè. Dat waren dus mensen die gingen door het hele land heen reizen. hè? Hele rand gingen ze door. Ja. En die heb je hebt dus ook, die heb je ook een paar mensen heb je gevolgd. Heb je hebt landloper, landlopers uit 184, meen ik, op het spoor gekomen. Hè? Klopt, ja. En die heb je... Die volg je helemaal door het hele land heen. Maar dat betekent dat jij dus ook helemaal... alle archieven overal moet, moet induiken. Want ja. waar zijn ze allemaal geweest, die mensen, deze, deze land? Eigenlijk moet ik naar al die archieven lopen, natuurlijk. Ja. Ja. En uh, ja, dat ben ik ook van plan, uh, om al die afstanden af te gaan leggen. Om te ervaren en te voelen hoe Dat was. Waar zijn en ze allemaal geweest? alle routes ben ik aan het uitstippelen. Ja. Waar zijn ze allemaal geweest dan? Deze mensen. Nou, ze gingen dus uh, of met de treks uit sommige stukjes, en de rest gingen ze vaak te voet. Ja. Ja, van Groningen naar, naar Zeeland, naar Noord-Holland, overal kwamen ze. Uh, en uiteindelijk komen ze in Wageningen en daar uh, vindt eigenlijk een noodlottige geschiedenis plaats. Hmm, ja. Maar dat ga je nog niet vertellen. Nee, dus. nee, maar, ga je niet vertellen. Nee, maar kun je nog een beetje meer vertellen over wat ze dan deden? Wat voor soort werk deden ze? Nou, uh, hij liep met de schoenbuik. Dat is een uh, schoenen smeren, veters verkopen, lintjes en bandjes verkopen, liedjes verkopen. Dat uh, het... dat, dat soort weer. Oh, dat is onze mystery guest weer. Heb jij een vraag voor onze mystery guest misschien, uh, Steffi? Uh, mystery guest. Wie ben je? Mag dat? Nee, oh, oh, mag niet. niet, niet. Oké. Oh, Oké. Okay. <laughs> uh, okay. ben, ben je een? Uh, beroemdheid nee, dat of dat be even. uit vorig jaar. Beroemd. Die, is beroemd. die is beroemd, die is beroemd. Goed, ja, goed. laat me even missen. Wacht maar even, want we schakelen over. Naar Onze <lacht> verslaggevers Lemke Kraan en, uh, en Nicky Dekker voor een semi-live verslag van de opbouw van een levende kerststal bij basisschool De Tweemaster in Vijfhuizen en kijken live mee via radio1.nl slash webcam. Je weet niet van wie die auto is, denk ik, hè? Hey. Ja, die is ja, van mij. Is weg, Zal ik hem even wegzetten? Oh, hij komt al. Ik sta op een donker schoolplein. Hier wordt zo meteen een kerstal opgebouwd. Er wordt, de auto wordt nu weggezet zodat de kameel eruit kan. Die loopt nu langzaam naar voren. Ik hoef het natuurlijk allemaal niet te vertellen, want jullie kunnen het gewoon zien. En dan komt hij recht op me af. En daar gaat het. Ik ben Willem Poelman van stichting Ezelpark en Kamelen in Marum. En heeft u het nu heel erg druk met de kerst? Topdruk. Van 13 tot 26 december, uh, elke dag uh, bezig. Kerststallen, kameel, alleen Kameel, De drie koningen lopen met kameel. dan gaan ze allemaal door. En, uh, en de areslee, die is uh, veel op pad. Dus er is elke dag wat te doen. Afgelopen weekend was het heel erg druk. En dit weekend is het ook druk. En de beide kerstdagen ook nog. Storm met de 26e. -tijd. Ja, we, moeten, nou ja goed, we zijn blij dat het, dat het zo loopt. Want ik bedoel, uh, we worden er niet rijk van, maar de dieren die krijgen wel eten. Daar gaat het om. Stro, hooi en biks, dat is hartstikke duur. Dus uh, dat wordt op deze manier uh, deze maand gefinancierd. Zo moet je het zien. Ah, daar gaat het. Daar gaat het kinderke in de stal. En uh, hij heeft een lekker schapenkwachtje aan. Mag ik jou wat vragen? Ja. Wat uh, wat is dit allemaal? Wat gaat er zo meteen gebeuren? Uh, nou, hier spelen volgens mij Jozef en Maria. En wij zijn een van de drie Nee, Ik ben Melchior, uh, die, uh, dat kind die net had gepraat, uh, Baltasar. En uh, nog een jongen, die heet Casper. Oh, we moeten gaan zeggen dat, uh, dat we een ster hebben gevonden. En dat we, en dat we allemaal van midden hebben meegenomen en goud en zo allemaal. En hier ook. Voor de voor die, voor ja, Jezus. Ja, voor Jezus. En hebben jullie Jezus al gezien? Nee, die heb ik nog niet gezien. Want ik kom net aan de school. Nee. Daar ligt hij. Cool. cool. In, de, in de stal. De, de stal van Jezus. Ja. Maar is het? Het is toch gewoon een pot de die erin in ligt in de stal. Ze zijn minder zielig zijn als als oud kinderen. Zijn. Het zou best wel zo zielig zijn als ik ja. er een klein kindje mee zou nemen. Ja. En die ligt er dan de hele dag in de kou. Ja. Ja. Maar ja, wel net zoals de echte Jezus natuurlijk. Ja alleen, ja, alleen de stal is niet helemaal dicht. En ik denk dat Jezus niet zo'n fijne nacht heeft gehad toen hij was geboren. Wij gaan ons zo verkleden. Wij lopen altijd bij de stal in herderskleding. Normaal hebben we Jozef en Maria in de stal staan als poppen. Jezus ligt er wel in de kribbe als pop. Maar hier op school hebben ze zelf, Jozef en Maria, de kindertjes. Dus uh, we bouwen de poppen uh, niet op deze vandaag. En de ster moet nog even aan. En geluid, een beetje muziek erbij. De eerste kameel kocht ik in 2001 in Frankrijk. Dus uh, dat is deze, Emir. En Hoe kwam je er zo bij om een kameel aan te schaffen? Ja, ik was, ik was in Frankrijk, was een klein circusje. en uh, die, die, die, die had deze te kopen. En, ja, ik was meteen verliefd. Dus uh, ik heb de vakantie afgemaakt en daarna met, uh, met de veetrailer de, de kameel opgehaald. En dan, dan, ga je, dan, dan ga je er pas in verdienen. Normaal als je een dierenartskaf ga je eerst lezen en dan haal je die op. Maar dit was een impulsieve inkoop of aankoop. Dus uh, dan kom je erachter dat er ook kudde dieren zijn naar de ezels Dus er moet meer kamelen komen. Dus, uh, dus al snel was een tweede gekocht. En zo is het gegaan. En ik woon aan de A7. En daar lopen ze in het weiland. En dan komen mensen bij mij aan de deur. Verhuren de kameel ook. Ik zei, nou, ik zei, dat, ja, dat was mijn planning helemaal niet. Ik zei, ik weet dat hij het wel kan, maar ik weet niet of ik het kan. Ik zei, maar proberen we. No Q, no P. Ik zei, we gaan het proberen. En toen ging het de eerste keer hartstikke goed. En uh, toen merkte ik dat het dier dat ook leuk vindt. Om op reis te gaan. Ik, heb wel, ik merk altijd wel, als ik de padentrailer in actie breng... dan kijkt een kameel naar nou van, wie mag meevragen. Nou, het is klaar. De kerststal staat. Er staat een kameel, er staan geiten, er staan schapen... er is stro, kinderke Jezus ligt al klaar in zijn kribbe. Dit was Itzeda TV. We gaan terug naar de studio. Heb je die ja. kameel nu wel, Nicky? Wel even inzoomen op zijn uh, jasje, hè? Even inzoomen op zijn jasje. Die kameel moet er wel op, ja. U hoorde Willem Poelman van Goverse evenementen. Voor al uw kamelen, ook voor zomerfeestjes. U kijkt nog steeds naar de Minkema-show. Ja, en onze mystery, guest Hoe gaat het daarmee? Nog steeds in de doos. Um, uh, uh, kennen we u van. Kennen we u van. Ja, Eén klop, klop, klop is ja en twee kloppen is nee. Uh, kennen we u van de. TV? Nou, dus af en toe komt u op tv. Maar, toch twee kloppen, klop, nog één keer. Kom, kennen we u van tv of niet? Ja? Ja. Ja, ja, we kennen u van tv. Um, Stef, heb, heb jij misschien een. een... Zou je wat een geheimzinnige weten? geheimzinnige gast. Nee, geen idee. Heeft u, um, heeft u misschien iets te maken met uh, de bankencrisis? Nee, het heeft niets te maken met de bankencrisis. Ik, ik, ik kom er gewoon niet uit. Stef, we, we gaan nog even verder over de, over, over de, uh, over de landlopers. Gaan we even verder. Zeg, de landlopers, dat. Uh, die, tegenwoordig heb je natuurlijk je zwervers nog steeds, natuurlijk. Maar je woont nu misschien landlopers meer. Nee. Nou, ik denk dat het verschil is. De, de, de landlopers van mij, noem ik ze maar even. Ja. Hè? Want die, die mensen die ik in die stukken leer kennen. zijn bijna een soort bekende van mij aan het worden. Hoe meer ja. ik over ze lees in die archiefstukken. 210 jaar geleden. Uh, de zwervers zoals je die nu hebt. blijven vaak in één stad hangen. Maar die landlopers. die gaan dus. Maken grote, leggen grote afstanden af. En ze worden af en toe opgepakt. Er zijn er uh, uh, algemene. Uh, uh, jacht op dieven, landlopers en vagebonderenden zijn er dan. Vagebonderenden? Ja, wel, klinkt wel mooi, hè? Ja. En uh, uh, dan worden ze opgepakt en al hun bezittingen... eigenlijk alles wat ze op hun lijf hebben... moeten ze dan een verklaring van geven hoe ze eraan komen. Hè, of het niet gestolen is. Diefstal werd behoorlijk, uh, behoorlijk streng gestraft... Ik heb dus dossiers gevonden van, van 1 naar 2 centimeter. Het ging om, over de mogelijke diefstal van een landloper... die een kinderhemd op zak had. Hoe komt hij eraan? Oh. Heeft ja. hij dat gevonden? Ja. Heeft hij dat gekregen, gekocht? Kan hij bewijzen dat hij het niet van een heg gestolen heeft? Dat soort rechtszaken. En als je die leest... Wat een vrolijke erbij, zeg. Ja, ja het blijft kerstmis natuurlijk. Ja, maar van, de, maar... Kerstmis, maar ja. het is ook een beetje Charles Dickens, die sfeer. Dickens in de polder, dat gevoel kreeg ik erbij... toen ik, uh, toen ik die stukken las... Charles Dickens. Ja. Dat, dat, dat een beetje. Dus, dus, dus, dus, dus, dus, Alvander, die, die, die letten eigenlijk. Ja, allemaal geluiden er hier omheen. Uh, Sitske, die is dus bezig hè? met, uh, met, met uh, patates brava, was het. hè. Ook zeker. Maar, met, zeker. Met, met, met, met, met eieren zit erbij. En onze Dini die is, nu, die is nog steeds bezig met die, met die, met die muts. Hoe ja, gaat, gaat de muts? Het is geen muts, het is een pet. Oh, pardon, het is een pet. Excuse. Oh. oh. Ja, het is heel wat anders. Oh. Ja, als Mr. Guest moet wel even geduld hebben. Want de onthulling die is pas op het einde van de uitzending. Ja, nee, absoluut. Moet even wachten. Ja, is um, he, maar maar, maar, maar Steven, luisteren. Het is een beetje dikker in de polder dus, he, zei je net. Ja. Maar, maar, kijk, kun je het een beetje vergelijken met, met, met, met, met de mensen die nu rondlopen eigenlijk? Of, of, of die, die rondzwerven? Uh, dat denk ik niet. <coughs> um, Hoewel ik wel voor mijn research binnenkort. Dat ga ik dus eigenlijk. Dat wil ik ontdekken of dat ja. zo is. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik ga binnenkort ook uh, met een, wat zwervers rondlopen. En kijken hoe het is om letterlijk te overleven. Ja, dat, dat Eigenlijk dat, moet je er wel nu beginnen. Hè. Een beetje de kou doen. en uh, de echt uh, zwaarste omstandigheden. Ja, ik, natuurlijk. Ik moet research doen. Ik, maar iets uh, ik zat een keer in de trein. Ik zat een keer in de uh, trein. Op weg naar Berlijn. En toen werd ik, moest, ging ik slapen, het laatste stukje. Het was soms het was heel lang. Ik het was, het was nachttrein. Het was, morgens word ik wakker. En ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik ga rechtop zitten op die bank. En ik trek mijn schoenen aan. En op dat moment zie ik dus voor me op het bankje tegenover me zit een, uh, zit een zwerver. En die, die, die man richtte heerlijk te snurken. En je racht zo hé, lekker naast me eigenlijk. Komt daar een beetje op neer. En toen kijk ik nu de schoen in de kast. Sprong ik zijn schoenen aangetrokken. Oh. Het was zo smerig. Ja. Maar toen voelde ik me echt. Toen dacht ik van ja, zo is het dus. Dat, dat, dat, dat plakkerig. Hè. Dat, dat, dat, dat, dat, dat eindeloos in jezelf schoenen lopen. Ja, daar moet je wel tegen kunnen. Of je moet over een drempel heen waarschijnlijk. Ga je ook over een drempel heen? Ja, ik ga heel wat drempels heen. Ja? En ik, uh, dat is ook het leuke van. De, als je een boek schrijft of teruggaat in de tijd. Het is zo lang geleden. Maar ik zoek dan toch een, een soort houvast. Ja. En dat heb ik bij Vonk, de bestseller, Vonk Root, Lotte, Geliefde, heb ik dat gedaan door onder andere in die cel uh, te laten opsluiten, hè, waar destijds de geliefden ook zaten. Nijmegen onder het stadhuis, want die cel is er nog. Ja, en je bedankt ook de persoon die dat, dat graag deed, hè, die ook graag opsloot. Ja, opslot, ik, had, ik, had een, ik had een cipier die uh, huh? mij telkens weer opsloot, maar gelukkig ook weer losliet. Dat had dan wel weer. Dat dan weer wel. <laughs> en dan kon, je echt, dan kon je echt het gevoel... gevoel ja, echt, uh, koud, nat, uh, donker. Je jawel. moet echt voelen hoe die, die kou ja. in je botten trekt. Dat ja, moet je een keer meemaken. Ik weet wel dat je, je, je, je eruit je... ja, het... kan natuurlijk. Dat wist huh? ik wel, maar ik wist het nooit helemaal zeker. Ja. Hm. Nee, dat is zo dat dat je is je maar zeker. Hebt. Maar het is wel gelukt. U kijkt nog steeds naar de Minkema-show. hoe gaat het met hoe gaat het? Vertel hoe gaat het koken? De zwaak sensatie is bijna volledig. Ik heb er nu acht tenen knoflook in zitten. Acht ja, want dat hoort. Het is aioli knoplok, mayonnaise. De grap is ook dat iedereen het moet eten zodat je allemaal in dezelfde proef sensatie zit. Ja, en de uh, patatten zijn, oftewel de aardappels, zijn allemaal in mooie kleine blokjes gesneden en het frituurvet gaat zo meteen aan en dan maar, gaan we ze bakken. Ja, bakken. Dan worden ze gebakken, word je gebakken. En, in, in de, maar je houdt wel met de afstand van dini vanwege het... Uh, vanwege dus het ja, het, het, het, geen, op de, op de naaitafel, nooit eten en drinken. Nooit hè? eten en drinken tegelijk. En nee, dan valt het om en allemaal <laughs> ja. vies gedoe. En, ja, nee, dus Tja, maar, maar het maar wordt kijk, hartstikke het mooier. Ja, dat mooi. Oh, kijk, kijk. Wow, eens ja, ja. op! dat wordt heel mooi! Kijk control. Op radio1.nl-webcam. Het straks op de website, hè? Ja, het wordt ook op de website. Nou, dat, dat ziet er fantastisch wat uit, jongen. Wordt het genoten eigenlijk onder de kijkers? Ja, als ze een groot hoofd hebben wel, Maar dit is voor maat 58, dat is mijn hoofd. Heel groot hoofd heb ik. Maar het, is, het heeft iets. Mag ik iets zeggen? Het heeft ja. nog iets, het, het moet, er komt er toch een klep op? Want het heeft een beetje, ik, ja, ik, natuurlijk ik. komt er nog een klep op. Kijk, en dan komt hij dan met die klep zo en de voering. Oh ja, dat Dan want... trek je hem een beetje rond bij elkaar zo. En dan komt hij zo bol op je hoofd te staan. En dan kun je vervolgens leuk schuin opzetten. Oh, wat een schrift, dan, wat schitterend. Nee, dus ik ben nog niet helemaal klaar. Ja. De klep, overigens, vullen we met. Um, uh, hard plastic, zodat hard plastic. je het geheel in de wasmachine kunt doen. Klep dus nooit stevig maken met karton, want dat heeft geen zin. Want het wordt natuurlijk nat in de regen, zo'n pet. Als Inderdaad. Ja. En het is ook warm? Ja, uh, warm, je draagt hem natuurlijk niet voor warm, maar je draagt je pet, om om, om, omdat mensen dan naar je gaan kijken. Een muts draag je om warm te zijn? Ja, een lever. muts draag je voor warm, met van die oren en zo. Ja. ja. Zeg ik, is iets nog inmiddels, hoe is het bakken? Hoe gaat het bakken? Ja, het gaat goed. Hoor je het iets spetterig? Ja. Ik haal het er nou ja. zo uit. En dan nog even een laatste eitje erbij. Want je ja, hij is een beetje aan het schiften. Dus er uh, moet gewoon nog één eitje. Dat is de trucke. Uh, gewoon nog een nieuw eitje erbij. En dan pakt hij gewoon en maar doorgaan. En maar doorgaan. En maar doorgaan. <lacht> zeg St Stevie van der, u hoort nog steeds hier. Schrijven ja? van uh, schrijven wat nieuw, Wat gaat de titel worden van, van je nieuwe boek? De titel? Ja, het, het wordt weer iets met een noodlottige liefde. Volke Noodlottige liefde is zo'n bestseller dat ik daar een beetje op wil voortborduren. Ja. Dus uh, dat is nog even. Uh, ik denk Sander en Sarah. Ah. Dat is een een de noodlottige liefde uh, die ondertitel oh ja, kan gewoon blijven staan. Goed, uh, uh, uh, goed. Uh, aan dit programma werkt mee. Dus dat is als een werktitel, hè? Dat is een werktitel. Ja. Uh, volg nog meer. Aan dit programma werkt hij mee: Jacqueline Maris, Gerrit Kalsbeek, Reem van der Brand, Frederike Melman, Lemke Kraam, Nicky Dekker de Dekker. Dini Banger, Joost de Wolf. Ja, wacht nou even. Wacht nog even. we moet mystery... even wachten. Sitske van Weerder. Maartje Duim, Anne Martens. Meilan Oen. Niek de Vries. Pieter van der Vielen. Moment, moment. Rick Rik daar, Ronald Blanker en collega technici. En uw presentator vanavond. Ja, de mystery guest, Nou, dan gaan we de Mystery vragen. guest. Ja. Een geheimzinnige gast. Nu, nu, nu, nu, nu, komt, nu, komt, nu komt de aap uit de doos. Wil ik uh, draagt u een uh, stropdas? Eén klop ja, twee teken op nee. Hij uh, draagt een stropdas. Um, Heeft u een is... snor? Ja? geen ik... snor. Oh, is, uh, ge dan weet ik het niet. Maar... Lijf... <laughs> Dini, heb jij nog een vraag? Nee. Nee. Uh, Sietje, nee, ja. heb jij een vraag aan deze anomies? Kan de koken? Goed, dan komen we maar uit, hoor. Nee! Jee, hoor! Hij staat ongelooflijk! Nou, naar nou, nou, nou, nou, de Kleine meer! Ho, goeie. Goeie. Ja. Zo, Kleine man, wil je plakje worst. Oh ja, gratis wil ik heel graag. Geef maar hoor. Kom eens bij de paardenslager. Bij de slager moet je zijn. Plak je worst voor de kleine. Ja, dat vind ik reuze fijn. Vind je dat niet, juist lekker? Oh, het word ik toch verwend? Het is voor niks, je krijgt gratis. Nee, het kost geen ene cent. Alsjeblieft, neem het er maar van. Oh nee. Nu bij de paardenslager en gratis plak je worst voor de kleine. Ah. Hallo, hier is de snackmobiel. De snelle hap staat tot uw dienst drie maal per week op het van Balenplatsoen bij de kinderboerderij. Zondags bij Oost- en Zuidhaven. Het is daar goed vertoeven, ook even om te proeven. Ook voor scholen, feesten en partijen. Met friet en dergelijke lekkernijen. En ons heerlijke ijs: telefoonnummer 078-1354-48. Dus voor ijs en friet is de snackmobiel zo gek nog niet. Test. 1, 2, test. Kijk naar de pesttest. Dat is DJ Testo. Test, test, test. Kijk hem eens draaien. Test, 1, 2, 3. Voor al uw feesten en partijen. Test. DJ Testo. Test. Voor al uw verzoekplaatjes waar u nooit op had durven test. hopen. Test, 1, 2, 1. Oh, wat een draaikont. Test. DJ Testo. Test. Test. test. Hij kan goed mixen en stopt alle platen weer netjes terug in de hoes waar hij hoort. Test. Nu met een gratis statisch doekje. Test. Voor niks. Test. Test. Tot hier, luistervrienden. Tot zover deze speciale editie Studio Itzada één jaar later. Bedankt voor uw aandacht en graag tot ziens bij Itzada TV. Kunt u Itzada TV nog niet op de kabel ontvangen? Vraag ernaar bij uw provider. Kitsenaar TV, uw blik op onze wereld. Zometeen tussen 9 en 10. Ik ben Janne, zou ik jullie iets mogen vragen? Ja. Ik uh, ruis de hele wereld rond om mensen te vragen een mooi moment van de afgelopen week te tekenen. Zouden jullie misschien ook willen helpen door een mooi moment van de afgelopen week te tekenen? Janne Willems verzamelt mooie momenten. Pak alle kleurtjes die je wil. Getekend door Wild Frame. Haar doel? Duizend mooie momenten op ieder continent. Waar ik erachter sta, is dat er elke dag wel mooie dingen zijn. die je dag goed kunnen maken, hoe slecht die hier ook is. De documentaire Geplukt Geluk. Zometeen tussen 9 en 10 in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Uh, even kijken hoor. Even kijken hoor.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 Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl Dit is Radio 1.